Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Rond Utrecht heeft het treinverkeer afgelopen avond platgelegen. Tussen 9 en 11 uur was er vanwege een wisselstoring geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. De storing werd rond kwart voor 11 verholpen, maar het duurt nog even voordat alle treinen weer rijden volgens de dienstregeling. De NS waarschuwt voor een langere reistijd. Het is nog onduidelijk hoeveel reizigers door de storing zijn gedupeerd. Kabinetsinformateur Uri Rozentaal ontvangt maandag de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer. De VVD'er gaat de mogelijkheid onderzoeken van een kabinet waarvan in ieder geval de VVD en de PVV deel uitmaken. De koningin heeft hem gevraagd erbij haast te maken. Roosentaal is onder meer voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD en hoogleraar bestuurskunde in Leiden. In de Indische Oceaan is een zware aardbeving geweest. Het epicentrum lag in de buurt van de eilandengroep de Nicobare en het noordwestelijk deel van Sumatra. De aardbeving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Er werd meteen een tsunami waarschuwing afgegeven voor de hele Indische Oceaan, maar die werd later beperkt tot de omgeving van India. Over eventuele schade of slachtoffers is nog niets bekend. In de Amerikaanse staat Arkansas wordt nog gezocht naar 24 mensen die worden vermist na overstromingen. Door hevige regenval in een Nationaal Park in bergachtig gebied traden rivieren buiten hun oever, waardoor kampeerplaatsen onderliepen. Het pijl van de rivieren steeg in een uurtijd met 2,5 meter. 17 mensen kwamen om het leven. Op het WK voetbal is Engeland er in Pool C niet in geslaagd van de Verenigde Staten te winnen. In Rustenburg werd het 1-1. De Engelsen kwamen al na vier minuten op voorsprong door een doelpunt van Gerrard. Kort voor rust maakte Dempsey gelijk na een enorme fout van de Engelse keeper Green. Dan het weer eerst helder, later in de nacht meer bewolking, een minima van 7 graden. Komende dag overwegend bewolkt en gemiddeld 19 graden. Dit was het NOS Show. Zangvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al twintig 20 jaar live. CFM. Met, met nu. nu The Nightwalk. Fuck, fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Did dance for it, F.M.? Let's do it now. Number one, number one for the beer.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 Global House vibes with DJ Naldo. This is ZFM FM Zenfour. Zenfour. Alors In the mix with Nightwalk. Hello, qui Hello, qui dit hello. Hello,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 Alors on chante la la la la la chante La la la la la La la la la la La la la Zondagochtend is maar u bekijkt. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En dat betekent een uur lang het beste van Dance in de Mix. met niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Het beste van Dance in de Mix hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Vem. Ik zou zeggen, geniet mee op de klanken. En ondertussen gaan wij verder met ons biertje. We spreken elkaar later in deze uitzending in dit uur. Het laatste uur van de Nightwalk. op thecom of Nightwalk.nl of dancefort.fm Hier dan Jean Boots the Nightwatch tot een 1 uur DJ Mouse met zijn global house vibes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 Good. Uh -huh. Nightwalk.nl of danceford.fm. CFM Zandvoort, The Nightwalk, tot een uur, DJ Mosel met zijn Global House Vibes. I can hear your thoughts, like in the dark. The pain in your voice, cuts like daggers to my heart. We willen onze eigen resident DJ Moto. Een uur lang live in de Mix op je radio. Het draait nog even door tot aan 1 uh, uur e nieuws en uh, weer van 1 e uur nieuws hier in Zandvoort En dan moet je weer een week op hem wachten. wens je nog een heel fijn weekend toe. Geniet van de zon. Smeer je goed in. Ik zou zeggen. Step niet en nog, doe rustig, doet veilig, doet voorzichtig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag, vooraf 1 uur hier in de Nikewad op CM Zandvoort En natuurlijk op dance voor de web. Graag tot een andere keer. Hoi. In wee wee wee wee